10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en de Plag. Mensenrechtenbeweging Human Rights Watch zegt dat het regime in Syrië... stelselmatig hele woonwijken vernield. En Veel boeren moeten nog steeds inbellen voor een internetverbinding. En dat zorgt voor financiële problemen. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De SGP in Vlissingen gaat met drie vrouwelijke kandidaten de gemeenteraadsverkiezingen in. De vrouwen staan op plaats 1, 7 en 9. In totaal zijn 12 SGP'ers verkiesbaar. De SGP-voorzitter in Vlissingen zegt dat hij geen mannen voor de kandidatenlijst kon vinden, maar vrouwen wel. Die hebben we de belangstelling in. Die zie je ook op ledenvergaderingen. En uh, die discussiëren mee. die hebben ook ideeën. Kijk, dan kunnen er twintig op een lijst staan en die doen allemaal niks. Daar heb je niks aan. Je moet actieve leden hebben. En die moeten met ideeën komen en die komen op de lijst. Vorig jaar werd al bekend dat Lilian Jansen lijsttrekker zou worden voor de Vlissingse SGP. Dat was toen een primeur. De streng christelijke SGP laat liever alleen mannen toe. In politieke functies. Shell stopt voorlopig met proefboringen naar olie en gas in Alaska. Dat maakte Shell bekend bij de presentatie van de jaarscijfers. Het bedrijf ligt vanwege die boringen in Alaska al geruime tijd onder vuur... van milieugroeperingen die zijn bang dat de olie- en gaswinning het milieu bedreigen. Vorige week oordeelde een Amerikaanse rechter dat Shell mogelijk ten onrechte... een vergunning heeft gekregen om in het gebied naar olie en gas te boren. Rijkswaterstaat erkent dat het s nachts uitschakelen van verlichting op snelwegen... meer kost dan het oplevert. Dat komt door onvoorziene omstandigheden, zegt Rijkswaterstaat. Nu, wanneer ergens een calamiteit is of wanneer er werk in uitspoering is... dan moeten we lokaal het, weer aan gaan, het licht weer aan gaan, zetten. Dat doen we door een aannemer erop af te sturen. En die vraagt daar veel geld voor. Dat is een, uh, eigenlijk een tegenvaller voor ons. En daarom hebben we een, een besluit genomen om het... Uh, centraal schakelen van al die verlichting weer mogelijk te maken. En die centrale aan- en uitknop moet er halverwege het jaar komen. De bevolking van Peking wacht gespannen af of er vanavond wel vuurwerk mag worden afgestoken. Het is straks Chinees nieuwjaar, maar vanwege de smok in de Chinese hoofdstad bestaat de kans dat het stadsbestuur een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afkondigt. Deze vuurwerkfabrikant zegt dat vuurwerk er nou eenmaal bij hoort. Ja, het is ook onderdeel van de traditie, namelijk met die klappers... de kwade geesten verjagen voor het nieuwe jaar. Maar goed, met die toenemende vervuiling in de stad, de smog... proberen wij als fabrikant van vuurwerk ook steeds meer rekening daarmee te houden... en verbeterd schoner vuurwerk te produceren. Na afgelopen weken zijn er dan ook spontane protestacties geweest... van lokale burgerorganisaties tegen het afsteken van vuurwerk. En het weer nog, hier en daar nog wat winterse neerslag. Later overal droog en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Morgen zonnige perioden en minder koud. En het verkeer nog, Jolanda van der Velden. Met nog vier files. Eentje op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Reewijk 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk eerder vanmorgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen Klaverpolder 4 kilometer. Na een ongeluk is daar de linker dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein 5 kilometer. Ook dat is een ongeluk. Op het Terbrechtseplein is de verbindingsweg naar de A20 richting Gouda dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Moordrecht 3 kilometer. Met de slimme Nevit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nevit en vraag uw Nevid dealer naar de actieaanbieding. Neefit houdt Nederland warm. Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar Overtuigen. Met Pascal van Goeten en John Favro, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland op 18 maart bij DenkProducties. Schrijf nu in op DenkProducties.nl Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar DenkProducties.nl ah, Regen en uh, regen... Parkeer nu eens met parklijn. Dat is werkelijk een zegen. Nooit meer op een kaartje wachten. Zijknat in de regen. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal Van Goetem en John Vervo. Ga naar Denkproducties.nl.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 Radio 1, KRO, NCRV. De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. Poëzie slaat nog niet echt aan bij de HV4-klas in Breda. Dat is te horen in deel 4 van de reportageserie Denkend aan Holland. Onze docent is niet zo echt heel goed in leuke gedichten uitzoeken. <lacht> ja, ik weet niet, het spreekt me ook niet zo aan. Ik bedoel, zeg gewoon wat je ervan vindt en dan niet zo heel moeilijk over doen, zeg maar, ja. Dat heb ik eigenlijk. Nou, Dat spreekt ons dan wel weer aan, hè? Zeker, zeker. Maar we gaan ook nog voorlezen straks, hè? We zitten helemaal in, dat, uh, in, de, in de letteren vandaag. Eerst nu een nieuw rapport van Human Rights Watch over Syrië. Ja. In Syrië worden duizenden huizen in woonwijken van Damascus en Hamas... stelselmatig vernield door het regime. De vernielingen dienen geen enkel militair doel... en zijn bedoeld om de burgerbevolking te straffen. Dat stelt dus mensenrechtenbeweging Human Rights Watch. midden oosten correspondent van de NOS, Sander van Hoorn. En je hebt het rapport gelezen, Sander. Hoe hebben ze het allemaal vastgesteld? Ze hebben vooral, uh, en dat ziet er echt heel uh, mooi uit... satellietfoto's uh, bekeken. Van voor en na de verwoesting van die woonwijken of huizenblokken. En uh, daar kun je dan met een soort slider kun je daar overheen En dan zie je dus inderdaad waar eerst nog huizen stonden... dat het dan een, een woestenij is uh, gewoon helemaal weggevaagd. En dat hebben ze op zeven plekken gedaan. Waarbij ze dan ook uh, soms videobeelden hebben. Gewoon de amateurbeelden die iedereen kent. Uh, waarbij je ziet dat er inderdaad gewoon ontploffingen zijn... waardoor een heel flatgebouw opeens instort. En verhalen van mensen erbij ook, van getroffenen? Ja, verhalen van getroffenen erbij. Mensen die vertellen dat ze uh, een uur kregen... of soms niet eens om uh, hun huis of hun winkel uh, te verlaten... en dat er vervolgens een bulldozer kwam om dat uh, op te ruimen. En uh, Human Rights Watch zegt vervolgens... kijk, je, mag, uh, geen, uh, je moet een onderscheid maken in dit soort situaties... tussen burgerdoelen en militaire doelen. Uh, dat is onvoldoende gebeurd. Wat je doet uh, met een bulldozer, dat moet proportioneel zijn. Dat is ook onvoldoende gebeurd, zegt Human Rights Watch. En daardoor... Zegt zei, is het in strijd met het oorlogsrecht, met andere woorden een oorlogsmisdaad. Nee. Jij bent zelf ook op een paar van die plekken geweest. Wat is jouw eigen indruk? Ja, dan, dan, dan ontstaat een wat gecompliceerder beeld. In elk geval drie van die zeven plekken, die ken ik. De snelweg bijvoorbeeld tussen Damascus en Homs... die ken ik vrij goed, daar reed ik vorige week nog. En dan zie je inderdaad, het is een compleet bizar beeld... aan weerszijden, de verwoesting. Dat zijn niet alleen woonhuizen, dat zijn ook bijvoorbeeld... ja, het is een soort mile of cars. Een soort, soort een stuk met alleen maar autohandels. En ja, die zijn compleet verwoest. en Het verhaal daar is een beetje, je rijdt daar met hoge snelheid... omdat er in die gebouwen scherpschutters uh, zitten. En dat lees ik niet terug in uh, dat rapport van Human Rights Watch. Dat daar uh, uh, op een gegeven moment die snelweg onbegaanbaar was voor mensen... omdat er uh, geschoten werd op auto's. En die zie je dan ook staan. Dat lees je ook weer niet mm. in dat rapport. Want dan zou het dat wel er, een militair doel hebben dus. Nou ja, of in elk geval een doel. Dat je denkt, daar wordt keer op keer geschoten. En uh, ja. je ziet de, de wrakken nog in het midden van de weg staan. En uh, mijn chauffeur daar, um, die uh, was op een gegeven moment... werd daar uh, voor zijn ogen iemand geschoten. Uh, die auto midden op de weg. Vervolgens komen er tanks aan. En die schieten op dat gebouw waar vandaan geschoten zou zijn. Dat gebouw, ja, daar is dan dus weinig uh, van over. Nou ja, een militair ziekenhuis, um, waar inderdaad ook op ambulances... met militairen erin weliswaar, maar er werd... Op ambulances geschoten, de straat waar vandaan dat gebeurde, daar staan ook heel weinig huizen meer. Dus dat, dat is het genuanceerdere beeld waar je dan tegenaan loopt, wat dan niet beschreven is in dat rapport van uh, Human Rights Watch. Op andere plaatsen, trouwens, moet ik heel eerlijk zeggen, uh, bijvoorbeeld in Hama, stad in het noorden, tussen uh, Damascus en uh, Aleppo in, daar zie je een hele woonwijk die in de knik ligt van een snelweg, die helemaal weggevaagd is. Ja, dat lijkt dan bijvoorbeeld wel weer meer de tactiek van de verschroeide aarde. Hm. Maar op sommige punten dus inderdaad niet. Maar is het, het, is het rapport dan onbetrouwbaar daarmee? Of geeft het dan een vertekend beeld? Ik denk dat dit rapport inderdaad een vertekend beeld geeft. Vooral ook omdat ze uh, hebben gesproken uitsluitend met mensen, uh, slachtoffers, hè, wiens huis. Uh, ...verwoest is. Um, nou, nou heeft de regering in Damascus het ook belachelijk aangepakt... ...want uh, zij hebben gevraagd waarom is dat gebeurd... ...en die hebben als argumentatie voor al die gevallen aangegeven... ...dat de huizen in uh, uh, strijd met de bouwvoorschriften gebouwd waren. Ja, dat is natuurlijk complete kul. Uh, en dat stelt Human Rights Watch ook vast. Dus die, die hebben niet handig aangepakt op het moment namelijk dat je vertelt daar zaten scherpschutters of daar is geschoten. Ja, dan is het ook voor Human Rights Watch natuurlijk een ander verhaal. Ja, maar laten zij zich dan uh, door het, voor het karretje spannen? Door de mensen daar? Of heb je het idee dat ze bewust een, een iets ander beeld geven? Een vertekend beeld geven? Nou, bewust weet ik niet of ze dat doen. Want Human Rights Watch kennen we juist als een organisatie... die uh, um, gedegen te werk gaat. Die ook uh, uh, niet schroomt om, uh, als de oppositie iets fout doet... om dat ook snoeihard aan te kaarten. Dat doen ze niet alleen in Syrië, maar ook in andere landen. Maar ik denk dat ze nu toch dit te graag deze week uh, hebben willen publiceren in de week dat er in Geneve gepraat wordt tussen de regering en de oppositie. En ze zijn daar gelukkig dan ook wel weer heel eerlijk in, um, door de oproep in dat rapport dat uh, de regering tijdens deze week in Geneve bekend moet maken dat ze dat uh, niet meer zullen doen, uh, huizen vernietigen. Dus ja, mm. ze hebben heel duidelijk een agenda ja. dit soort organisaties. Het blijft lastig, hè? wat wij dan ook als we dit hier horen moeten vertrouwen. Wat nou wel. En niet ja, zeker klopt. ook op, op, het moment dat je, uh, op het moment dat je nu dat rapport online opzoekt en je ziet die foto's, Ja, je eerste gedachte is natuurlijk van... wauw, jeetje, dit is heftig. En ja. dat is het ook. Ik bedoel, je zal daar gewoond hebben. En dan zit er eerst in jouw huis een sniper. Vervolgens komt er een, dat wil je al niet... vervolgens komt er een, een bulldozer van de regering. Alleen het probleem is dit soort organisaties... die hebben uh, inmiddels vaak budgetten... Waar een gemiddelde nieuwsorganisatie niet meer aan kan tippen. Uh, ze hebben een uitgebreid netwerk, wat ook heel goed is, met lokale mensen die verhalen optekenen, soms ook met gevaar voor eigen leven. Alleen ze leveren dus kant-enklare producties aan. Waar Um, ten eerste uit geldgebrek soms het journalistieke filter van ons ontbreekt. En ten tweede, wij kunnen ook niet altijd op die plaatsen komen. Stel je voor dat Human Rights Watch nu iets geschreven zou hebben... over iets wat in oppositiegebied uh, gebeurt. Mijn collega's die komen daar niet meer omdat ze gekidnapt worden... zodra ze daar een voet over de grens zetten. Dus ja, dat maakt het natuurlijk voor ons heel erg moeilijk... en toenemend moeilijk om dit soort dingen te controleren. Toevallig dat ik er nu vorige week geweest ben... dat ik er iets over kan zeggen, was dat niet zo geweest... ja, dan hadden we het waarschijnlijk klakkeloos gepiept. Dupliceert. Dus ook daar kritisch op blijven. Dankjewel. je wel. NOS-correspondent Sander van Hoorn. Even snel iets googlen of downloaden in de boerderij. Nou, vergeet het maar. Veel mensen op het platteland zijn compleet verstoken van snel internet. Bewoners en bedrijven in het buitengebied raken hierdoor steeds verder achterop. En vandaag praat de Tweede Kamer erover met minister Kamp van Economische Zaken. Want die gaat erover. CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Niet neemt het op voor de boeren. Mevrouw Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. De boeren hebben wel internet, maar het is niet snel genoeg. Is dat niet gewoon een luxe probleempje? Nou, we hebben het in Nederland met ICT eigenlijk wel heel erg goed voor elkaar. Zo'n beetje 95% van de inwoners in Nederland kan gebruikmaken van snel internet. Maar we merken dat die 5 en als je dat dan omrekent in inwoners en bedrijven... dan gaat het ongeveer over 500.000 mensen, 60.000 bedrijven in het buitengebied... dat die gewoon last hebben van te traag internet of helemaal geen internet. En uh, als je wil dat iedereen meedoet in onze samenleving... dan is het wel belangrijk dat dat er ook voor hen komt. En tegen wat voor problemen lopen zij aan dan, die 500.000 huishoudens? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, met het plattelandse parlement... heb ik daar contact over gehad. En een ondernemer die heeft helemaal een uh, enquête gedaan... Onder, uh, onder ondernemers. En die geven dan als voorbeeld dat uh, kinderen, zeg maar, die zouden graag hun huiswerk willen doen... en dan heb je soms internet bij nodig op de middelbare school. Nou, daar kunnen ze dan niet thuis op zoeken. Dus dan moeten ze verderop in het dorp bij een vriendje of vriendinnetje het internet uh, opgaan. Nou ja, het kan allemaal wel, maar het is natuurlijk uh, gewoon eigenlijk niet zoals het zou moeten. Ja. Maar er de, de, zijn er ook economische gevolgen van, van, van, van deze omissie? Uh, ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Want uh, je kan grote stappen maken met elkaar als land. En uh, we hebben in het verleden al gezien dat de infrastructuur, de harde infrastructuur wegen, heeft altijd economische ontwikkeling gebracht. En dat doet eigenlijk de digitale infrastructuur ook. Want je kunt bijvoorbeeld uh, via videoconferencing ook in het buitenland met mensen contact maken. Maar dat lukt dus niet als je op het uh, platteland zit. Nou, dat zijn gewoon problemen waar mensen tegenaan lopen. Ander concreet probleem. Stel je bent uh, agrarisch ondernemer en je hebt een melkrobot nodig. Dan moet je die vaste lijn... Kunnen hebben, want anders dan uh, is het allemaal veel te onzeker. Nou, dat zijn allemaal van die zaken, die hmm. daar lopen gewoon ondernemers op het platteland tegenaan. Ja, en het feit dat de, de Ziggo's en de UPC's van deze wereld er niet aan beginnen is, omdat het voor hen veel te duur is om uh, die uh, kabels uh, een beetje door te trekken daar naar uh, die plattelandsgebieden. Ja, dat klopt. En wat het probleem is, dat die graafkosten, die zijn eh, gewoon heel erg hoog. En dan horen we ook vanuit het Plattelandsparlement en ook vanuit eh, Patrick Nijenhuis dat hij aangeeft. Eh, dat? En zij geven aan Nou, dus een ondernemer die een eigen ICT-bedrijf heeft op Platteland. Veel met agrariërs ook omgaat. En die dan een enquête heeft gehouden onder eh, ruim duizend eh, inwoners. En die hebben allemaal laten weten tegen wat voor problemen ze aanlopen. Ja. Nou, en wat je dan merkt is eh, dat er een gul gegraven moet worden. Nou, dat kan je best wel regionaal heel eh, goed met elkaar oplossen. Stel, ik ben een agrarier en ik heb die verbinding nodig naar mijn moederij. En ik ken een uh, lokale aannemer, dan wel loonwerker en die kan zijn graafmachine ter uh, beschikking stellen. Dan is dat uh, mooi als je dan de kosten kunt reduceren. Maar je hebt wel die verbinding nodig om je bedrijf serieus te kunnen uitoefenen. Wat vraagt u nu van Kamp? Moet hij die uh, Ziggo's en die UPC's, die overigens ook nog samengaan, dus het monopolie wordt alleen maar groter, uh, moeten die gewoon worden verplicht om dit, dit werk uit te voeren? Nou, we gaan eerst eens even kijken, want er zijn heel veel initiatieven op, uh, op het platteland. En uh, ja, hulde voor de mensen op het platteland dat ze gewoon die initiatieven ook nemen. Dat ze zelf in coöperaties aan de slag gaan om het voor elkaar te maken. Maar je merkt net dat dat laatste stapje, dat heeft soms een extra setje nodig. En dat kan zijn door goede kennisuitwisseling tussen verschillende coöperaties. Wat werkt wel, wat werkt niet. Want de ene technische oplossing is de andere niet. Nou, dan kun je van elkaar leren dat je niet iedere keer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Nou, die informatievoorziening moet heel vlot worden uh, gedaan. En verder vinden wij het belangrijk dat we het ook echt uitspreken naar elkaar dat dit een basisvoorziening is. En dat we uiteindelijk de kant op willen dat iedereen daarop aangesloten wordt. Maar ik wil ook niet te directief vanuit Den Haag zeggen van en nu ga je, gaat de overheid dan maar uh, ingrijpen en alles doen. Die moet faciliteren en zorgen dat het kan gebeuren. En dat provincies, gemeenten, iedereen daar zijn eigen rol in speelt. En dat we het gewoon voor elkaar maken. Met initiatieven van onderop. CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder, dank u wel. Graag gedaan. Ja, deze mannen verkochten wereldwijd meer dan 50 miljoen albums tijdens hun carrière. Dit was volgens mij wel een van de grootste successen. 1983, Every Breath You Take. Van de Police. Dit is de ochtend op Every Every breath you take. Iedereen schrijft wel eens een gedicht. Niet iedere set van zinnen die aan elkaar is gelast met rijmwoorden... is ook meteen poëzie. Maar haast niemand koopt poëzie. En de dichter verdient dus niks aan zijn werk. Het succes van de dichter speelt zich af op papier. Deze week start de Poëzieweek. Oh, wat erg is dit. Zie ik, de trage, zie ik de trage rivieren rollen. En daarom in de ochtend het wel en wee van Poëzie Mindend Nederland... in Denkend aan Holland. Poëzie is al jaren geen verplicht eindexamenonderdeel meer. Het ligt dus aan de school hoeveel aandacht eraan wordt gegeven. En Dat vinden veel docenten jammer. Blijkt uit een enquête van de Stichting Lezen. Sommige scholen proberen dan ook kosten wat kost poëzie op het programma te houden. Maar wat de leerlingen daar zelf van vinden, dat wordt hier een deel vier van Denkend aan Holland, gemaakt door Anne van der Veen. Welk uh, gedicht heb je nu uh, voor je? Uh, Onder in het moeras van Maria Vassalis. <laughs> Je was nog niet begonnen met lezen volgens mij, hè? Nee. Nee. Vieravo. Allemaal dol op uh, poëzie, hè? Allemaal enorm dol op poëzie, maar niet huis. Kinderen leren geen gedichten meer op school. Ze lezen geen gedichten meer op school. Het komt niet meer voor in het programma. Nee, het is niet verplicht. Je kunt je schoolloopbaan doorkomen zonder een gedicht te lezen... of daar een schoolexamen over te doen. Maar niet als je op het Ons Lieve Vrouwen Lyceum in Breda zit. Daar besteedt de sectie Nederlands... onder leiding van Jos Lanters heel veel aandacht aan poëzie... Maar of de vier havelklas daar nou zo blij mee is? Het heet dus onweer in het moeras en is van Maria Vazalis. Naast het vlakke, gladde meer, blauw en roze als een maansteen, staat het rechte bos van riet. Elke halm een groene speer. Elke speer staat slank alleen, met een dun vanis van licht. Onze docent is niet zo echt heel goed in leuke gedichten uitzoeken. <laughs> Ja, ik weet niet, het spreekt me ook niet zo aan. Ik bedoel, zeg gewoon wat je ervan vindt en dan niet zo heel moeilijk over doen, zeg maar. Ja, dat heb ik eigenlijk. Dichter Maria Barnas vindt het schandalig dat poëzie geen verplicht eindexamenonderwerp meer is. Niet alleen om de poëzie overigens, hoor, maar het gaat me om... Uh, ik heb door, door gedichten ook ja, een bepaalde manier van abstract denken geleerd... die volgens mij ook voor uh, de wetenschap uh, essentieel zijn. En voor allerlei, uh, allerlei dingen waar je in het leven mee te maken krijgt is... Dus, uh, ja, het, het, het, het kunnen denken in metaforen uh, van levensbelang. De bedoeling is dat je een kleine vijf minuten dat gedicht gaat lezen. en dat je dan eigenlijk voor jezelf bedenkt van. Waar gaat dit gedicht nou over? Wat is het uh, verhaal dat hier verteld wordt? Heer, hoe ver zijn we? Nou, het, ja, nog niet zo. Vraag 3 Nou, lees hem eens voor, zou ik zeggen. Vraag 3, S even zien. Geef het rijmschema van dit gedicht. Benoem het eindrijm van Strofe 4. En dit is Strofe 4. Mijn hart werd plotseling wit en heet. Het was of ik zelf werd omgesmeed. Ik heb het angstig ondergaan. Ik kwam er sterk en nieuw van. Dat vind ik AABB. Want de eerste twee zinnen, die rijmen op elkaar. En de tweede twee zinnen ook. <lacht> ik heb nu veel leerlingen uit uw klas gesproken. En ik zeg niet dat het aan u ligt. Maar ik heb nog niemand ontmoet die echt denkt: ik snap waarom ik dit moet leren. En ik vind het ook nog eens heel erg leuk. Ik heb uh, in de allereerste les heb ik het vergeleken met het, uh, met het drinken van een biertje. Uh, en in alle eerlijkheid was er in deze hele klas, waar toch ook een paar uh, jongens zitten die uh, graag een biertje lusten. Niemand uh, die. Uh, dat eerste biertje nou echt lekker vond. Dus het is een kwestie van smaak en smaak moet je ontwikkelen. Het is dus wel echt belangrijk, want hier zien ze het belang nog niet heel erg. Dan ligt daar nog een mooie taak voor mij om ze dat uh, belang uh, toch duidelijk te maken. Want uh, kijk, uh, het is wel, ik vind het wel belangrijk dat leerlingen weten waarom ze iets doen. Maar de vraag is niet van wat zit daar nu op dit moment... wat zit daar verder achter? De vraag is van wat wordt er beschreven? Jij zegt... Nou, geef eens aan wat er beschreven wordt als je naar de eerste strofe kijkt. Dichter Antoine de Kom, die gisteren de prestigieuze VSB Poëzieprijs heeft gewonnen... ziet trouwens niet in waarom je gedichten zou moeten leren op school. Nou, ik had vroeger op, op school eigenlijk uh, toch wel een hekel uh, aan, aan, aan poëzie... en het, het moeten uh, analyseren van gedichten... En ja, waarom zou je gedichten moeten leren? Ja, als je je erin wil verdiepen, dan is het leuk om veel regels in je op te zuigen. En dan ga je ontdekken dat het, dat het heel prettig is. Dat je de leven daardoor wat gaat veranderen. Maar ja, dat zou je natuurlijk niet per se op school over leren. Dat kan je ook wel op een andere manier opdoen. doen. Ik denk wel dat ik er zelf heel veel aan heb gehad. Dat, dat ik in ieder geval het vermoeden had van een wereld waarin dat kon bestaan. Al, al wist ik er nog geen raad mee. Maar wat ik eigenlijk me afvraag, hebben jullie al een gedicht in deze klas behandeld waarvan jullie denken, nou dat was een leuk gedicht, dat moet iedereen kennen. En na lang denken weet de klas wel een leuk gedicht. Hond, ja. Het is van Brigitte Kaan. Het is stil op de heide, zo stil op de heide, de heide. Als de laatste zonnestralen haar verlaten, wordt zij bang. Want zij kent wel de verhalen, het gaat nog goed. Maar voor hoe lang? Maar is het niet zo, misschien stel ik een hele moeilijke vraag nu. Maar dit gedicht is je bijgebleven, toch? Ja, zo'n zo beetje wel, als ik de betekenis zo uh, ja. Heb je er dan toch niet wat aan gehad? Ja, nee. nu al. Ja, je, je leert ergens de betekenis achterhalen, zeg maar. Dat is <laughs> toch. Gedichten begrijpen, misschien heb je er toch wat aan. Morgen gaan we een beroemd gedicht bespreken in Denkend. Zie ik brede rivieren traag door een eindig laag land gaan? En nou, verder weet ik het niet. Nee, ik weet het echt niet uit mijn hoofd. Nee. De Ochtend. Stand.nl Staatssecretaris Wekes is het slachtoffer geworden van de problemen bij de Belastingdienst. Wordt op vele manieren gereageerd via 0800-1101, via Twitter, het hekje standpunt Via de website www.stand.nl. En dan blijkt dat onze luisteraars veel gevoel van hu voor humor hebben. Ja, in de reacties. want er komen er nog wel een paar bij. Even kijken hoor. Ik heb mijn abonnement op de Belastingdienst opgezegd. Ja, ja. Dat is een oude ah. groep. Ja. Zouden we dat niet allemaal willen? En we hoorden natuurlijk al uh, die ene in het begin... hadden we nog meer humoristische wekes, reacties. Wekers was zitten. een belasting, zegt Theo aan de Maas. Op uh, www.stand.nl Nou, um, ja goed. We gaan eens even doorpraten met hoogleraar Fiscale Economie... Uh, Peter Kavellaas. Meneer Kavelaars, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u eigenlijk van de stelling? Eens of oneens? Uh, nou, die zal... dit moet ik ja of nee zeggen, maar ik in het algemeen denk dat de belastingdienst niet hier zomaar moet, moet sneuvelen, zeg maar. Uh, uh, ik denk dat het meer in het systeem zit waar we aan moet gebeuren dan onmiddellijk in de belastingdienst. Ja, en, en, het, en, en laten we zeggen, in de persoon Wekers, die is er ook niet echt schuldig aan wat u betreft? Uh, nou, hij... Is... Natuurlijk niet heel echt een sterke bewindsman geweest. Dus dat, dat is, ik denk dat hij wel wat krachtiger had moeten optreden. In zoverre is hij misschien wel iets te verwijten. Maar uh, ik denk toch dat vooral de is die het uh, toeslagssysteem uh, veel te veel uit de hand heeft laten lopen. En uh, dat is gewoon een ingewikkeld, complex, omvangrijk systeem. En, ja, en dat moet uitgevoerd worden. En daar is, ja, dat is een hele ingewikkelde uh, aangelegenheid. En wat er dus moet gebeuren is dat dat systeem gewoon weer een beetje eenvoudiger moet worden. Maar daar zit het werkelijke, dus altijd... pro werkelijke probleem nou, nou, wat betreft. Dat, te veel toeslagen. Dat, dat denk ik wel. Ik denk dat er te veel toeslagen is, te veel bijzonderheden... te veel toegespitst op individuele gevallen. En dan, ja, dan, dat wordt heel erg complex. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daarbij betrokken zijn. Hè. Het gaat om uh, nou ja, iets van zes miljoen huishoudens... Die, uh, die met toeslagen te maken hebben. En dat moet gewoon allemaal wat minder. Dat kan ook allemaal wel wat minder... want dat systeem is eigenlijk gewoon, gewoon te, te uitgebreid. En als je dat nu voor elkaar gaat krijgen... en ik heb in de commissie van Dijkhuizen gezeten... die daar iets over gezegd heeft om dat te vereenvoudigen... en die kant moeten we zeker op... Uh, dan kun je ook de uitvoering... Uh, een stuk eenvoudiger maken, uh, lijkt mij. En dan uh, is de kans op fouten, hè, waar we natuurlijk de afgelopen tijd heel veel last van hebben gehad... Uh, die wordt dan uh, ook, uh, ook kleiner. Want kijk, wat we natuurlijk wel zien... de belastingdienst, zei het, de andere poot van de belastingdienst... voert ook het fiscale systeem uit. En dat, doen, uh, dat gebeurt al heel lang. En uh, nou, dat is natuurlijk ook een heel complex systeem. Veel belastingen, veel mensen die ermee te maken hebben. En dat loopt eigenlijk wel goed. Nou, is de installatiejaar dus, natuurlijk veel meer vereenvoudigd dan het vroeger was? Uh, nou, op fiscaal terrein in ieder geval wel. En dat, ja. dat zal hier ook zeker ook een bijdrage. Hoewel er ook wel, dat ziet niet iedereen, maar toch ook wel een hoop zaken weer complexer zijn geworden. Uh, maar dat, ja, dat toeslagensysteem, dat is, dat is dan kennelijk toch uh, aanzienlijk ingewikkelder uh, uh. dan, dan dat lastingsysteem. Maar u zegt eigenlijk als we financiën dat, dat advies van de commissie Dijkhuis overnemen. Dan komt de nieuwe staatssecretaris, man, vrouw, wie het wordt, we weten het niet. Die komt in een gespreid beetje. Nee, nee, nee, nee. nee. Want wij, hebben, konden, wij, wij wilden eigenlijk verder gaan, maar daar uh, had, had onze commissie niet de ruimte voor verklappen gebeuren. Dus we hebben wel stap 1 gemaakt, maar stap 2 is er ook nog. Uh, en stap 2 is vooral het feit dat het hele systeem uh, zeg maar uh, wat minder omvangrijk moet worden, wat goedkoper moet worden, uh, wat minder uh, zeg maar uh, details op basis waarvan men toeslagen gaat toekennen. Uh, en dan, uh, dan, dan heb je veel ja, dan kun je dat, dat ik zeg, automatiseringstechnisch ongetwijfeld veel eenvoudiger regelen. Dus onze commissie heeft wel stap 1, maar er moet nog zeker daarna stap ja. 2 gebeuren. Zij, nou, loopt u wel rond natuurlijk in die wereld, u hoort wel eens wat, u spreekt misschien ook wel ambtenaren of financiën. We hadden de indruk toch ook dat uh, die ambtenaren niet echt door één deur konden met de staatssecretaris? Ja, ik weet dat natuurlijk ook, ook niet, want ik, ik, ik verkeer niet in die kringen. Maar ja, gisteren het bij het de debat nou, zaten ze zelfs een op dat, de tribune. Ja, nou, ik denk dat je wel kunt zeggen dat er gisteren iets heel merkwaardigs is gebeurd, want de winstlieden, die zijn natuurlijk sterk afhankelijk van hun ambtelijk apparaat. En die uh, zijn zeer getrouw om uh, de winstman of de bewindsvrouw natuurlijk uh, de juiste en correcte en tijdige informatie te verstrekken. En dat is hier kennelijk niet gebeurd. En ja, daar lijkt mij wel enig verwijt uh, aan de belastingdienst nou, te kunnen worden gemaakt. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus ja. laten we zeggen, het, is, het kan zijn dat dat wringt, die, die, die samenwerking tussen die twee. Die staatssecretaris Hij heeft zich misschien niet populair gemaakt bij zijn ambtenaren, ook door allerlei uitspraken in het begin. Um, ja. Maar u zegt ook, daar moet misschien ook nog even de bezem door. Nou, dat ja dat dat laat ik zeggen, daar moet in ieder geval goed naar gekeken worden. En het zou me niet verbazen als daar ja toch iets moet gaan gebeuren. Het kan natuurlijk ook een een persoonlijke aangelegenheid zijn. Nou ja, dan is het bij een nieuwe bewindspersoon weinig aan de hand. Uh, maar van ambtelijke staf moet je inderdaad natuurlijk verwachten dat hij echt volstrekt eh, trouw is zeg maar, en, en coöperatief met de bewindspersoon, want anders is het voor zo iemand natuurlijk eh, onmogelijk om te opereren. En daar lijkt hier wel een, um, ja, toch iets mis te zijn. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Peter Kavelaars, hij is uh, hoogleraar Fiscale Economie, zat dus ook in die commissie Dijkhuizen met aanbevelingen over bijvoorbeeld die toeslagen en hij zegt, daar zit uh, echt de bottleneck, daar moet er aan gebeuren. U kunt nog reageren op de stelling. Staatssecretaris Wekers is het slachtoffer geworden van de problemen bij de Belastingdienst. Doe dat via onze site www.stand.nl. U kunt gratis bellen 0800-1101. En natuurlijk blijven twitteren met hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu, Jan van der Put. De SGP in Vlissingen gaat met drie vrouwelijke kandidaten... de gemeenteraadsverkiezingen in. De vrouwen staan op plaats 1, 7 en 9. In totaal zijn 12 SGP'ers verkiesbaar. De SGP-voorzitter in Vlissingen zegt... dat hij niet voldoende mannen voor de kandidatenlijst kon vinden. Shell stopt voorlopig met proefboringen naar olie en gas in Alaska. Dat maakte Shell bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf ligt vanwege de boringen in Alaska... al geruime tijd onder vuur van milieugroeperingen. Rijkswaterstaat erkent dat het s'nachts uitschakelen... van verlichting op snelwegen meer kost dan het oplevert... komt door onvoorziene omstandigheden... waarbij het licht met de hand weer moet worden aangezet. Op Radio 1 zegt Rijkswaterstaat dat dat probleem... halverwege het jaar verholpen is... En de Universiteit Maastricht is de op 5 na beste jonge universiteit ter wereld. Meldt onderzoeksbureau QS, dat een ranglijst heeft gemaakt van de beste 50 universiteiten die 50 jaar of jonger zijn. Maastricht scoort vooral goed op het aantal internationale studenten. En dat zijn de hoofdpunten awb verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Jurgen, nog vertraging bij Rotterdam. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en Tebrechtseplein 3 kilometer, dat was een ongeluk. En op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, bij die kerk aan de IJssel 2 kilometer. Verderop tussen het Knopen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. De ochtend. Zometeen minister Dijsselbloem over het vertrek van staatssecretaris Frans Wekers. En wij spelen een nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz. 36 punten is de hoogste score tot nu toe. Een aard van onselen uit Den Haag is de kandidaat die daar wat aan gaat veranderen. Nu op Radio 1, George Ezra. My eagles overland, I've achieved It may be hard for you to stop and believe, but for you Who you? Who are you? Many artifacts. The list goes on. If you just say the words, out, I'll open mine. All to you. Ooh, you. Ooh, oh, you, oh, I divide. All to you. Oh, oh, I divide. Give me one good reason why I should never make a change, baby.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 Joe my, my Jesra you. You. is een jonge singer-songwriter uit Bristol, Engeland. En uh, hij zegt dat hij geïnspireerd is door typen als Woody Guthrie en Bob Dylan. In Politiek Den Haag is iedereen vanochtend weer aan het werk gegaan... nadat staatssecretaris Wekers van Financiën... tegen middernacht zijn aftreden had aangekondigd. Op dit moment worden zijn taken waargenomen door minister Dijsselbloem van Financiën. Politiek verslaggever van de NOS, Margreet Boer. Jij kwam de minister net tegen hè, op Binnenhof. Ja, hij had daar weer een overleg met de Kamer. Dus hij is ook gewoon weer aan de slag. En nou ja, we stonden hem natuurlijk op te wachten. Want we wilden ook zijn reactie wel weten op het aftreden van zijn staatssecretaris. Hè. En nou ja, zoals je kunt verwachten, vindt hij dat natuurlijk jammer. Maar opmerkelijk was ook wel dat minister Dijsselbloem zei dat hij het vertrek niet had zien aankomen. Hij was er ook door overvallen. En dat is natuurlijk uh, logisch, want dat. Debat, ja, dat was niet te voorspellen. En ja, Wekers heeft zichzelf in de problemen gewerkt, daardoor moeizaam te antwoorden, waardoor de oppositie eh, nou ja steeds kritischer werd. Hij is in het nauw gedreven tijdens het debat eigenlijk. Dus voor iedereen kwam het toch wel als een verrassing eh, toen Wekers eh, het zo moeilijk eh, zichzelf zo moeilijk maakte en eh, dat hij opstapte. Dat vindt zijn politieke baas Jeroen Dijsselbloem toch wel heel spijtig. Ik vind het ontzettend jammer. Uh, ik vind het ook zuur. Omdat Frans Wekers, als geen ander, uh, zeer gebeten is op fraude. Uh, en enorm eraan uh, getrokken heeft om de fraude op alle fronten terug te dringen. Daar ook veel voor voorstellen voor gedaan heeft. Maar het is zoals het is, uh, zijn conclusie was. Op basis van het debat gisteren dat er onvoldoende vertrouwen is. Uh, ja, dan geldt geloof ik de formule. Dat hebben we te respecteren. Maar ik vind het jammer. Was er contact geweest met u gisteravond? Zeker. En wat was uw advies? Nou, hij heeft mij niet om advies gevraagd. Heb je al het debat gezien? Ik heb het debat gezien. Uh, het was zijn beslissing. En ik snap dat hij tot die conclusie kwam. Zag u het als een onvermijdelijke beslissing? Uh, uiteindelijk wel. Uh, anders dan uh, had Frans Wekers die beslissing ook niet genomen. Maar nogmaals, ik vind het jammer. Ik vind het ook eh, zuur omdat juist Frans Weker zo op alle fronten fraude en misbruik eh, bezig is terug te dringen. Dat blijven we overigens doen. De mensen van de Belastingdiensten zijn en blijven zeer gemotiveerd om eh, de lekken boven water te krijgen. Dus daar gaan we mee eh, verder. Nu is dat toestelagensysteem zo ingewikkeld. Is de Belastingdienst en is het ministerie op deze manier wel politiek aan te sturen? Natuurlijk is het ministerie en de belastingdienst politiek aan te sturen. Maar het is ook zo dat het toeslagensysteem ingewikkeld is. Uh, dus daar zullen we ook gewoon naar moeten kijken... om de fraudebestendigheid gewoon te verbeteren. Um, het zit niet op een persoon. Uh, dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Uh, er zitten gewoon heel veel kwetsbaarheden in... hoe we het allemaal hebben ingericht met elkaar. Dus dat zullen we moeten aanpassen. Moet u zijn taken nu waar voorlopig? Zeer voorlopig, hoop ik. Ja, Jeroen Dijsselbloem hoopt dus dat er heel snel een opvolger wordt gevonden. Hij merkt je aan de laatste vraag. Hij hoopt maar zeer voorlopig ook de taken... van de staatssecretaris waar te nemen. Want hij moet deze portefeuille er nu dus bij doen. En hij heeft nog heel veel andere dingen te doen als minister... en ook als voorzitter van de eurogroep. Een beetje druk moet hij aankunnen. <laughs> goed, drukman dus, nog drukker. Minister Dijsselbloem, Dankjewel. je Politieke verslaggever van de NOS, Margeet Boer. En we hoorden net al even VVD-kamerlid Arno Rutte voorlezen. Die deed het heel aardig. Martijn Grimius, er zijn nog veel meer kamerleden. Zijn ze allemaal zo goed? Ja, ze zijn geslaagd hoor. Uh, Roelof Bischop van de SGP en ook Pieter Omzicht, Ze kregen allemaal een negen van de meester van Jacques Vriens, de kinderboekenambassadeur. Uh, de workshop is al afgelopen en met een klein applausje nam iedereen afscheid. Uh, ook Roelof Bischop. Dank bedankt. Ja, sommige in de vergadering, dus ik moet er helaas van door. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat u er iets aan gehad heeft. Dat... Ja, nee, dit is uh, leuk om te doen. Ja. Je herkent ook heel veel. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb al uh, zes kinderen van ons ja, heb ik uitvoerig ja. voorgelezen. Dus uh, de hele uh, jeugdliteratuur, zes keer doorgelezen. En leraar. Dus je kent het wel. Maar je, het is ook leuk om het eens even weer te horen. Hè? En dan gewoon te zien: hé, hey, zo, zo maak je van een. Vlakke tekst maak je een spannend verhaal. Dat is mooi om te doen. Nou, dat vind ik ja. fijn om te horen. Dank u wel. Zeer bedankt. ja, goed. Geweldig. Ja. Rolof Bischop van de SGP die in één keer een spannend verhaal ging voorlezen. En dat deed hij eigenlijk heel goed, hè? Ja, ik vond dat ze uitstekend voorlazen. Ze hadden goed opgelet. ik heb het eerst allemaal uitgelegd hoe ze het moesten doen. En het ging perfect. Het waren allemaal mannen in pakken. En in één keer toen ze het begonnen voor te lezen, dacht ik. dan zitten gewoon vaders in hun dagelijkse kloffie bij het kind op bed. Ja, en, en zo moet het ook. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat je, wat ik al eerder zei... de tijd en de rust moet nemen om, uh, om voor te lezen. En dat deden ze hier ook. Terwijl ze volgens mij het best druk hebben vandaag... met wat er allemaal weer aan de hand is hier in Den Haag. Maar ze namen echt alle tijd en daar was ik heel blij mee. Eigen kinderen ook veel voorgelezen? Ja, ik heb uh, onze beide zonen uh, heel veel voorgelezen. En het grappige was dat de oudste, toen hij jaar of negen, tien was... toen had hij zoiets van, nou, nou doe ik het zelf wel... Toen begon hij onmiddellijk aan de dikke Thea Beckmannen. Maar mijn jongste zoon ben ik tot zijn veertiende blijven voorlezen. Omdat dat was echt een, of is nog steeds echt een doener. Die was altijd bezig. Had eigenlijk niet de rust om voorgelezen te worden. Maar s'avonds op de rand van zijn bed vond hij het heerlijk. En uh, dat ben ik nog een hele tijd blijven doen. Het waren alleen maar mannen. Alleen maar mannelijke kamerleden. Nou, dat was ook de bedoeling. Uh, dat uh, het vandaag over mannen zou gaan. Omdat uh, blijkt dat ongeveer, als je nagaat in welke gezinnen wordt voorgelezen... dan is het ongeveer in de helft van de Nederlandse gezinnen... dat er wordt voorgelezen, regelmatig. En dan zijn het voornamelijk de moeders... Dat is maar 8% van de vaders die regelmatig... 8%? Doorhouden. Ja, dat is echt heel weinig. Dan behoor ik ook bij een hele kleine minderheid. Ja, ja, ja. ja. Dus, want ik begrijp dat jij een echte voorlezer bent. Nee, dus het is ook heel belangrijk dat als ook het thema van de nationale voorleesdagen... van uh, vaders lezen voor... en ik wou er dan stiekem achteraan nog gezegd hebben, opa's ook... want ik ben zelf opa. Dus, uh, ja. Maar het, de bedoeling is dat de mannen toch wat vaker gaan voorlezen. En uit welk boek moeten ze dan gaan voorlezen? Wat is het ultieme... Voorleesboek. Laten we zo meteen eens naar een kinderboekenhandel gaan... om eens te kijken wat daar nou het ultieme voorleesboek is. Ja, dan ben ik zelf ook wel heel benieuwd naar wat we daar vinden. En uh, misschien kan ik nog een uh, klein adviesje geven. Jacques Vriend, zo meteen horen we wat het ultieme voorleesboek is. Vanuit de kinderboekenhandel, als die open is natuurlijk. En misschien kunnen we al een uh, klein advies vragen. Ja. Aan onze quizkandidaat van vandaag, Aad van Onzelen. Want u bent vrijwilliger bij een kinderboekenmuseum... Ja, dat klopt. Wat ja. is het ultieme voorleesboek voor kinderen? Nou, het hangt natuurlijk een beetje van de leeftijd af. Maar ik vond het zelf heerlijk om voor te lezen uit de Tuinen van Door. Van Paul Biegel. Ah, ja. Dat is een leuke schrijver. Ik vond Mijn Annie M. G. Smit zelf altijd het leukste om naar te luisteren als kind Welk hè? Een boek van Annie, Annie M.G. Smit. De verhaaltjes ja, dat is daarvan. Ja, natuurlijk ook heel leuk. Natuurlijk ja. altijd, altijd heel leuk. <laughs> maar Paul Biegel is ook mooi, inderdaad. Ja. ja. 62 jaar bent u uit ja. Den Haag en dus vrijwilliger. En hier nu om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Yeah. 36 punten, dat is de hoogste score die tot nu toe is neergezet. Dus daar moet u overeen zien te komen. Gaan we gaan het proberen. We gaan eerst uw nieuwsfactor vaststellen. De Nationale Nieuwsquiz. Voorzitter, het, uh, uh, die eerste fase... Uh, dan kun je de vraag stellen of... Uh, uh, uh, uh, uh, ik probeer de Kamer naar nou. eer en geweten te antwoorden. Maar naar mijn informatie is dat niet juist. Ik kan toch echt niet. Mevrouw de voorzitter, we hebben vandaag een uitvoerig debat gevoerd... over zaken die mij zeer nauw aan het hart liggen. En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Ja, Wekers, hij stapt dus op wat dat gaat hij vandaag doen naar de koning. Zijn positie werd gisteren onhoudbaar... na het zoveelste rampzalig verlopen debat over de chaos bij de Belastingdienst. Vraag 1, welke partij drong er uiteindelijk op aan... dat Wekers per direct wekelijks de Tweede Kamer zou moeten informeren... over de manier waarop hij die problemen bij die Belastingdienst te lijf gaat? Welke partij vroeg hem dat om dat wekelijks te rapporteren? SGP, ik gok een beetje. Dat is niet goed. Zes, zes, dat is toch nee, nee, ook niet. Jij kunt het hele parlement afgaan. Ja. <laughs> Eerste antwoord telt, het is de PvdA. Uh, volgens oh, ja. Christen-Unie kamerlid Carolus Schouten... betekende dit als uh, dat hij op uh, subtiele wijze onder curatele werd gesteld. Voor de VVD was het voorstel van PvdA-Kamerlid Nijboer... het signaal dat het gedaan was met wekers. Ja. Oké. Okay. Dat klopt dus. Met excuses probeerde Weker zich er in eerste instantie nog uit te redden. Ook beloofde hij op verschillende fronten beterschap. Zo kwam hij met extra geld en mankracht voor welke service van de overheid? Belastingdienst? Ja, dat is net niet helemaal goed. Iets, iets meer. De, nee, het is de belastingtelefoon. Belastingdienst. Die is zo God. slecht te, te bereiken. Hè. Dat is een flinke onderbezetting. Uh, in 37 van de gevallen krijg je iemand aan de lijn... maar als je belt. Dus daar uh, moeten extra middelen naar toe. Vraag 3 hoort een geluidsfragment bij Luister goed. De betogers staan nog steeds op de barricades in Kiev. Ook na de nieuwste toezegging van president Janukovic. Uiteindelijk hebben de demonstranten in Kiev maar één doel. To fight for our freedom and to change our government. Het parlement van Oekraïne heeft gisteravond zonder steun van de oppositie... wat voor wet aangenomen? Geen idee. De amnestiewet is dat. Uh, maar dan moeten de betogers wel weg uit de gebouwen die ze nu nog ja, bezet houden. Gehoord, ja. de oppositie heeft een onvoorwaardelijke amnestie... en zet de protesten dus voorlopig gewoon voort. Vraag 4. Hoe heet de Nederlandse actrice die naar Oekraïne is afgereisd... om de betogers een hart onder de riem te steken? Achternaam is voldoende, hoor. Ik weet het niet. Nee? Geen idee? Weet u wel wie, wie we bedoelen... maar kunt u niet op de naam komen? Nee, ik zie niemand voor me. Het is Victoria Koblenko. Wel gelezen, ja. Ja, ja. Drie jassen heeft staan en handschoenen zonder vingers... om te kunnen twitteren over de situatie ah. op het plein... en zo'n goed beeld te krijgen van wat de mensen daar ervaren en voelen. Weer een geluidsfragment bij uh, vraag vijf. Vraag is simpel, wie is dit? Ik weet dat er ook plannen liggen om het via de zorgtoeslag... weer uh, te dempen, dat effect. Hè, dat je weer meer uh, zorgtoeslag krijgt. Maar dat is allemaal rondpompen van het systeem. Dijsselbloem. Thijsselbloem is niet goed. Het is Ton Heerts, voorman van de Ach, FNV. Ja, Hij ja. maakt zich zorgen over de overheveling van de langdurige zorg... zoals ouderen in verzorg en verpleeghuizen van de AWBZ... naar de zorgverzekeringswet. Ja. En die... Over die de laatste gaat vraag 6. Okay. Ton Heerts namelijk vreest dat daardoor de zorgpremie veel duurder gaat worden. Hoeveel euro zal die duurder worden? 200. 200 euro, kijk. Kassa, dat is een goede vraag. Dan de laatste, daar kunt u nog vier punten mee verdienen. Uh, die zijn ook nog wel nodig om een beetje in de buurt van die 36 te komen. U krijgt uh, aanwijzingen over een, uh, laat ik eens even kijken wat het is, een persoon uh, uit het nieuws. Zoek een persoon, niet een onderwerp. Zo gauw u weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn afscheid komt alweer eerder dan verwacht. 3. Ik had niet het juiste gevoel. Van Basten. Ja. Dat is net op dus tijd. Net de tijd, hè? Als die ja, goed is. Hij zei niet stop, maar uh, in ieder geval net binnen de tijd het antwoord. Want uh, dat levert dan in ieder geval nog wat punten op. De volgende aanwijzing uh, was nog geweest. Uh, ik heb als trainer in Friesland niet echt kunnen uitblinken. En voor één punt, ik maakte gisteren bekend... dat ik mijn contract als trainer van Heerenveen niet ga verlengen. Marco van Basten stopte eerder ook al eens profvoetballen... door ernstige enkelblessure. En van Basten geeft als reden voor zijn vertrek... dat hij niet het juiste gevoel had daar in Heerenveen. Ja. <lacht> um, inderdaad, nou, van Marco van Basten. Die tellen we er dan nog even bij, die punten. Toch wat punten dus erbij. En daarmee komt uw nieuwsfactor, meneer van Onsselen, op vier te staan. En dat betekent dat u negen vragen goed heeft... om gelijk te komen met de quizkandidaat van gisteren. Dus pak even de adem luister naar Adel. Who wants to be Album 19 was dat Adele in Right as Rain. We gaan de tweede ronde spelen van de Nationale Nieuwsquiz... met Aad van Onselen uit Den Haag. U had een nieuwsfactor van vier, dus dat betekent... dat u negen vragen minimaal goed moet beantwoorden. Eentje meer is wel zo handig, want dan staat u gewoon echt bovenaan. Ja, ja. Goed, als u het niet weet, zegt u pas, geven wij het goede antwoord... en okay. dan gaan we snel door naar de volgende. 90 seconden lang komen ze op u af te vragen. Succes! De Nationale Nieuwsquiz. De NVWA heeft ruim 690 ton rundvlees van een slachthuis... in welke plaats laten blokkeren omdat er mogen paardenvlees in is verwerkt. Goed. In het huis van welke Franse komiek heeft de politie... bijna 7 ton kersgeld gevonden? Ik zie hem zo vormen. Spas. Het ja. aantal mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten... is de afgelopen jaren met hoeveel procent afgenomen? 20%. procent. 50. Vijftig. 50. Burgemeester van der Laan eist dat welke tv-zender... een uitzending van Scam City rectificeert? National Ge Geographic. Is goed. Hoe heet de topadviseur? Die adviseert om de strikte scheiding tussen NS en ProRail... ongedaan te maken... Pas, bierman. De eerste ronde vredesbesprekingen over welk land eindigt morgen? Pas. Syrië. Minister Schultz wil dat Syrië. ook in bussen en vrachtwagens... wat voor slot wordt ingebouwd? Alcoholslot, dat is goed. Gisteren werd bekend dat een Nederlandse journalist is aangeklaagd... voor hulp aan een terroristische organisatie. In welk land is dat? Syrië. Egypte. Ach, Hoe ja. heet de speciale ambulance die in Amsterdam gaat rondrijden... voor hulp aan verwarde mensen? Psycho-ambulance. Psycholans, reken ik goed. Ja. Pinocchio, kruimeldief of neusaap zijn bijnamen voor het nieuwe voertuig in welke sport? Pas. Formule 1. 100.000 Amerikanen hebben een petitie getekend om welk tieneridool het land uit te krijgen. B uh, push. Ah, pas. Justin Bieber natuurlijk. Justin Bieber. U hebt al zijn cd's natuurlijk in de kast staan. Lijkt me. Op zich al dat u hem kende. Dat is al wat. Um, beetje een blackout, denk ik, of niet? Beetje wel, ja. ja. Merkt dat u iets, uh, dan zit je te balen dat je het ene antwoord niet weet. En dan ja. moet je eigenlijk snel door naar de volgende. Uh, in totaal waren er vier vragen goed. Ach, ja. ja. Daar redden we net niet mee, hè? Die vermenigvuldigen wij met vier. En dan komen we op 16 punten in totaal. Ja. Ja, jammer, jammer, jammer. jammer. Maar oh, het, wel leuk om het hier meegedaan te hebben. Echt waar? Dat ik helemaal niet verwacht, ja zijn we zo streng? Nee hoor, maar oh. het is oh. toch wel al spannend, als dat oh. ik dacht. Goed, u heeft het al. over een jaartje mag u weer meedoen. Komt okay. u een vangje <laughs> nemen op uzelf, het zo. Meneer van Onselen, dank u wel voor het meedoen. U krijgt in ieder geval twee kaarten voor de beeld en geluid experience, een mooie radio en een DVD van de serie Penosa. Nou, dat is ook leuk en het was leuk om mee te maken. Oh, okay. Als u nou thuis denkt, ja. oh, ik wil een keer meedoen, ja. ja, we kunnen nog best wat kandidaten gebruiken. Stuur dan even een mailtje naar Nationale Nieuwsquiz@ caro ncrvnl of ga gewoon even naar de Facebookpagina van De Ochtend. Dan kunt u zich ook aanmelden. Staatssecretaris Wekes is het slachtoffer geworden... van de problemen bij de Belastingdienst. Leeft hem in ieder geval een notitie in onze quiz opgeleverd. Want we hebben daar uitgebreid aandacht aan besteed. En al de hele ochtend hier natuurlijk op Radio 1. 667 mensen gestemd op de site. 50% eens, 50% oneens. We gaan uh, het telefoonnummer maar weer even opengooien. Gratis nummer 0800-1101. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen met Van Harte. Ik heb ook uh, naar de debatten geluisterd. Een, een, een hele grote organisatie zonder fouten bestaat niet. Maar ja, een hele grote organisatie uh, die leugenaars in dienst heeft... die de, de, de, de, de toelagen mensen beschuldigt dat ze te laat hun formulier hebben dan ben je een echte leugenaar. En mag ik nog wat zeggen? Ja. Uh, het is natuurlijk zo, dat, uh, waar heeft deze meneer het van geleerd... Deze meneer hebben het geleerd van de, de op de verkiezingsborden van meneer Rutte stond. Dan zouden er allemaal duizend euro bij krijgen. Dat heb je volgehouden tot ik weet niet hoe lang tot aan de laatste stembiljet. Ze hebben iets maar, met rekenen daarbij. Die VVD zegt u. Ja. Nee, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze hebben het van meneer Rutte geleerd. Die, ja. Ja, meneer, Rutte, meneer Rutte die we wij moeten ondertussen zo langs de duizend euro bijbetalen en alle alle verhogingen, huren, prijzen, cine ja. in troep. Dus maar maar dat, gaat, dat, gaat nog, dat gaat nog wel iets anders. Dank u wel, meneer Van Hart. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met La 6 Amsterdam. De heer Wekes is niet door de Belastingdienst bentje gelicht... maar hij is door de ambtenaren van de Belastingdienst bentje gelicht. Want zij hebben hem zelfvermatig, dat kan je merken, niet goed voorgelicht. Kijk naar die brief die hij ondertekend heeft waar hij eigenlijk niets van wist. Hij krijgt gewoon een groot dossiermap uh, en dan moet je allemaal brieven tekenen... En dan moet er bijgezegd worden wel dat dat wel belangrijk is en dat niet. En dat is blijkbaar ah. ook niet gebeurd, wat je ook merkt. Ja, maar als we onze belastingformulier invullen, staat er ook duidelijk bij... dat je even goed moet lezen wat je tekent. Dus dat geldt toch vooral voor de staatssecretaris in dit geval? Ja, gevolg. maar u, u weet hoe dat gaat, want er zijn, per dag zijn het honderden brieven. Dat is niet even zo. Nee. zo dus dat, dat is één punt daarbij. Wat ook gebeurd is met die Bulgaren, wat hij niet wist... is allemaal dat het niet goed volgde ja. tegen Kijk, ja. hij was natuurlijk een, een, een, een zwakke leider. Dat is ja. natuurlijk zo. Oké, okay, maar u zegt meer de ambtenaren dan Wekers zelf. Dank u wel. Staatssecretaris Wekers is het slachtoffer geworden van problemen... bij de Belastingdienst. Dat is onze stelling vandaag. En u kunt nog reageren. 0800-1101-www.stand.nl... of twitteren met hashtag standpunt. Poepie, dit is de nieuwsbv. Mijn vlinders voor jou zouden beter sterver zijn, maar ik draag ze mee in een dwangbuis. Jij hebt alleen de sleutel. Ja, dat eh, laat veel te raden over natuurlijk. De nieuwsbV met Willemijn Veenhoven. Zijn er zijn meer mannen die wat te bicht hebben. En Felix Meurders. Vers voor de pers. Je moet je afvragen wat er niet gevraagd wordt. De nieuwsbv. Elke werkdag van 12 tot 2 blijft u nog even zitten op Radio 1. Het nieuws van alle, van alle kanten.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 UBC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer.